9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Shell stopt met de invoer van olie uit Iran. Volgens topman Foser sluit zijn bedrijf zich daarmee aan bij sancties van het Westen. De Nederlands-Britse oliemaatschappij vervoert nu nog dagelijks zo'n 100.000 vaten Iraanse ruwe olie naar Europa. Lopende contracten worden nog nagekomen, maar de olieleveranties aan Shell stoppen binnen enkele weken. De Europese Unie heeft een importverbod op Iraanse olie ingesteld dat op 1 juli ingaat. De Verenigde Staten importeren geen olie uit Iran. De Amerikanen leggen sancties op aan landen die zaken doen met Iraanse olie-exporteurs. De VS heeft de Nederlandse eilanden Curaçao en Sint Maarten op een zwarte lijst gezet... wegens witwaspraktijken en drugshandel. De landen zijn van aandachtsgebied naar primair aandachtsgebied gegaan, de hoogste categorie. Nederland zat al langer in die categorie, net als de Verenigde Staten zelf. Op de lijst staan 65 landen waar criminelen volgens de VS het makkelijkst geld kunnen witwassen. Curaçao zou steeds meer functioneren als doorvoergaven van drugs van Zuid-Amerika naar Europa. Ook wordt drugsgeld volgens Amerika witgewassen in casino's. Sint Maarten is volgens de VS kwetsbaar vanwege de vrijhandelszone met het Franse deel van het eiland. De Nederlandse schatkist loopt jaarlijks 2 miljard euro aan belastinginkomsten mis, doordat openstaande aanslagen niet kunnen worden geïnd. Dat blijkt uit een in inventarisatie van de Volkskrant. In de afgelopen 10 jaar zijn aanslagen ter waarde van 15,6 miljard euro niet betaald, omdat bedrijven failliet zijn gegaan of omdat mensen in de schuldsanering zijn beland. En soms is niet bekend waar ze zijn gebleven.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 ANWB-verkeersinformatie. Ik begin met de vertraging rondom Arnhem. Maar uh, dat is dus goed nieuws ten dele. Want de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht is weer vrij bij Arnhem-Noord. Nog wel file van 11 kilometer tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. En op alle wegen die op die A12 uitkomen. Dan de A4 vanuit Hoogvliet naar Vlaardingen. Tussen de knooppunten Benelux en Ketelplein, 6 kilometer. Dat komt door een file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Maasdijk en Schiedam staat 10 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterreis ook is dicht. Verkeer vanuit het Westland naar Rotterdam... kan het beste omrijden via de Lier en Delft over de N223. Een klein stukje van de A4. En daarna de N470 in de richting van de A13. Dan de A9, ook maar Amstelveen. Tussen Beverwijk en het knopend Raasdorp, 9 kilometer. En op de A28 naar Utrecht, daar staat bij Amersfoort 7 kilometer.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 Met CRM-software van Archie. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen. Het is vijf minuten over negen. De Tweede Kamer is de problemen bij de woningcorporaties helemaal zat. Ze willen vandaag in het debat in Den Haag daadkracht en boosheid tonen. Maar hadden ze dat niet wat eerder kunnen doen, is de vraag. Straks meer. Eerst naar de kosten van Comazuip. Want jongeren die door dat coma zuipen in het ziekenhuis belanden, moeten daar zelf eigenlijk maar voor opdraaien. Daarvoor pleitte de bestuursvoorzitter van het medisch spectrum Twente in Enschede, heren Kingma. Hij noemt het absurd dat de gemeenschap nu opdraait voor de kosten van ziekenhuisopnames van coma zuipers. Eerder in de uitzending legde hij uit wat zijn medewerkers aantreffen op de eerste hulp. Die zijn natuurlijk. Uh, uh... Of, of dokter geworden om uh, mensen die ziek zijn of een ongeluk hebben gehad uh, te helpen. En wat, wat, uh, wat merk je dan? Dat in, in zo'n weekend waar het de Spaar gaat uitlopen... maar dat is absoluut geen toeval. Dat is twee keer per week. Want op donderdagavond heb je geloof ik uh, voor een deel vrij drinken in de stad. Uh, dan, uh, dan is het ook uh, meestal uh, bal. En, en die, die, die zijn dan bezig met agressieve mensen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 Goedemorgen. Nou, we horen de zorgen van de heer Kingma over wat er bij hem in het ziekenhuis gebeurt. In het weekend en op donderdagavond. Reguliere stapavonden. Wat vindt u van zijn plannen, zijn ideeën om deze mensen dan ook maar zelf hun behandeling te laten betalen? Ja, ik heb daar uh, heel veel uh, gevoel bij. Ik, ik, ik voel er hetzelfde bij als wat uh, uh, heer Kingma uh, naar buiten brengt. Het is natuurlijk eigenlijk het is gewoon helemaal niet de bedoeling dat uh, uh, mensen die... Uh, in ziekenhuizen werken en uh, eigenlijk voor echte spoedgevallen en voor mensen die echt ziek zijn uh, kwaarstaan, mm -hmm. uh, dat die uh, lastig worden gevallen uh, door mensen die dat ook zelf hadden kunnen voorkomen. Ja, ja? Tegelijkertijd is het wel heel lastig om uh, te zeggen, we hebben in Nederland gewoon, uh, ja iedereen heeft recht op uh, zorg en ook op uh, vergoeding van die zorg, mm -hmm. uh, dus we kunnen dat niet zomaar veranderen. Uh,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 af wat er precies allemaal gebeurt. Maar uh, uh, duizend euro is, uh, uh, is snel op, zeg maar. Hm. Ja, en meneer Kingma zegt nog meer. Er moet ook extra beveiliging komen. Misschien moeten we wel dubbel personeel. Nou, ja, ja, ja, ja. Hoe valt het te berekenen natuurlijk, hè, wat, wat het uiteindelijk kost? Nou, dat is, ook, dat, is ook, dat is ook lastig. Dus daar moeten we ook echt verder naar kijken. Maar ik denk dat iedereen in Nederland wel aanvoelt... dat dit niet de bedoeling is. He, daar hebben we niet met z'n allen die basisverzekering voor. En daar betalen we geen premie voor. Uh, maar tegelijkertijd ja, is het, uh, moeten we er echt goed naar kijken hoe we het zo kunnen regelen... ...dat we uiteindelijk die mensen daar toch voor uh, een deel van die schade kunnen laten opdraaien. Uh, want dat is denk ik uh, waar we naar nou zouden moeten kijken of dat kan. En, uh, nou ja, ik heb daar veel gevoel bij. Ik vind ook dat dat uh, aansluit bij wat we... Uh, ...en dat gewoon niet past bij aan de ene kant moeten we bezuiniging zorg en moet het allemaal minder... ...en aan de andere kant gaat dit gewoon door. En uh, ja, dat zouden we eigenlijk niet moeten accepteren. Nee. Aan de andere kant kunnen we ons ook afvragen: hoeveel um, geld besteden we eigenlijk aan preventie? Als ik hoor dat um, in een stad gratis ja. gedronken kan worden, voor, nou in ieder geval met, met, uh, met veel korting, dat is ook dat is, dat is een vraag om problemen, lijkt mij. Nou, dat is ook zo. Dus ik denk dat dat ook iets is wat we bij de gemeente moeten aankaarten. En uh, misschien ook al bij de horeca in, uh, in, uh, in dat soort uh, plaatsen. Waar we zeggen van ja moet dat allemaal nou? Uh, moet je eens kijken wat voor kost dat het allemaal met zich meebrengt ergens anders. Mm -hmm. en, uh, die we ook met z'n allen betalen. Dus dat, dat, uh, dat ben ik met Het is natuurlijk niet zo dat er één uh, simpele oplossing voor is. Want anders was het ook al lang opgelost. Ja. Uh, ja. Maar het is wel goed, denk ik, dat er weer eens aandacht voor is. En dat dit nu gebeurt. En uh, ja, dat daar ook uh, de bestuurders... En dat is niet alleen de bestuurder van het ziekenhuis... En, en mensen is als zorgverzekeraar, maar daar hoort nadrukkelijk ook de gemeente bij... en hoort ook de horeca bij. En de, ja. Uh, van ja, En Welke verantwoordelijkheid heeft iedereen hierin? Ja, aan, wat andere doen we doen. aan de andere kant, meneer ik. Uh, we kunnen goed met u meevoelen... Hè, want dat zal ze leren. Maar nu pik je er één ding uit waarmee je misschien op een hellend vlak komt. Want wat doe je dan met mensen die bewust te hard rijden... hun hond loslaten lopen, die iemand bijt of zonder helm gaan fietsen? Doen we ja. onszelf ook aan. Nee, dat is ook zo en dat is ook een... Uh, dus ik vind ook in principe wel dat als iemand uh, medische zorg nodig heeft... of hij nou dronken is of dat hij gevallen is omdat hij geen helm op had... ja, die moet geholpen worden, klaar. Ja. Uh, dus dat, dat, daar moet geen discussie over zijn. Nee. Uh, maar het gaat er dan wel om van uh, hoe hebben we vervolgens het zo ingericht... Uh, dat uh, misschien de kosten daarvan uh, ja, niet alleen uh, bij het collectief liggen... Maar ook bij het individu dat daar uh, een uh, oorzaak heeft. Maar ik ben het met u eens. Het is een, in, je komt al snel in een, uh, op een vlak terecht waar je van zegt... Ja, dat, die kant willen we niet op. Nee. Dus dat is ook zo. We zijn benieuwd, meneer Leerling, uh, ja. wat er uit dat overleg komt. Was Leerling, hoorde u, lid van de Raad van Bestuur van Menses. Hartelijk dank. Er wordt uh, volop gediscussieerd over dit onderwerp. Ook op Twitter. Laurent de Vries, directeur van GGD Nederland... mengt zich inmiddels in de discussie. Uh, Coma-sarbers moeten er eigen rekening betalen. Uh, is eigen schuld dikke bult? de oplossing, vraagt hij zich af. Of meer preventie, want wat moeten we dan bijvoorbeeld doen met rokers... mensen die aan obesitas leiden, skiers en burgers langs snelwegen. Misschien, uh, meneer de Vries, ook maar even bellen. Wij gaan door naar uh, Vestia en de problemen met de woningcorporaties. Straks om half twaalf. We hebben dat vanochtend al uitgebreid besproken begint in de Tweede Kamer een debat rond woningcorporatie Vestia. Die corporatie kwam eind januari in opspraak... nadat risicovolle beleggingen verkeerd hadden uitgepakt. Het zoveelste voorbeeld van een woningcorporatie die de zaken niet op orde heeft. De Rotterdamse woningcorporatie Vestia is door de lage rente in financiële problemen gekomen. Vestia heeft veel geld geleend en heeft het renterisico afgedekt. Maar als de rente uh, onder een bepaalde waarde komt... Dan moeten zij bijstorten. Vestia zegt dat er geen liquiditeitsproblemen zijn... en dat huurders niets zullen merken van de situatie. Goedemiddag. Topman woningcorporatie Vestia stapt op. Afgelopen maandag ontkende Vestia nog via een persbericht... dat er acute geldnood was. Maar nu wordt dus toch de top vervangen. Helaas hebben wij de afgelopen jaren natuurlijk telkens weer gezien... Uh, dat woningbouwcorporaties oh. zich uh, steeds meer zijn gaan gedragen... als grote ondernemingen uh, die uh, puur vanuit commerciële motieven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 En dat hebben ze gewoon niet. Woningcorporatie Vestia gaat de huren voor nieuwe huurders met 9% verhogen. Blijkt allemaal uit een brief van het nieuwe Vestia-bestuur aan de huurdersvereniging. Ja, ik vind dat een uh, schandalige brief. Een maand geleden heeft Vestia nog geschreven dat de huurders niet uh, niets van zou merken... van het risicofinancieringsbeleid. Het kan niet de bedoeling zijn dat de huurders straks de dupe worden van het uh, vestia debacle ja, Hoe je durft om eerst een corporatie aan de rand van de afgrond uh, te brengen... en dan vervolgens met 3,5 miljoen ervan door te gaan... En dan komt een dag later het, het nog, uh, ja, nog onbegrijpelijke uh, bericht dat, uh, dat we daarboven nog even de huurders een, een, een dikke rekening gaan geven. Dit is te zot voor woorden. Monash gaat de geplande huurverhogingen van 9% dinsdag aankaarten bij minister Spies. Voor de Tweede Kamer is het nu genoeg. Lara zei het al, er moet over gesproken worden. En dat gebeurt dus ook vandaag in een debat waar veel boosheid, euh, boosheid zal worden geuit. Gertjan Dennekamp volgt voor ons uh, deze zaak rond Vestia en alle woningcorporaties. Trouwens, hij is hier. Gertjan, um, aanleiding zijn vooral de problemen bij Vestia. Weten we daar eigenlijk nu alles van? Nee. Uh, het nieuwe bestuur is wel hard bezig de grote financiële problemen op te lossen. En ik vermoed dat zij die inmiddels wel uh, uh, kennen, die grote financiële problemen. Maar ons is dat nog niet allemaal bekend. Hè? Want er uh, wordt eigenlijk nog niet over gesproken... door de belangrijkste hoofdrolspelers. Maar tegelijk moet er ook nog onderzoek worden gedaan... naar de grote financiële uh, uh, problemen uh, bij um, uh, Vestia. En wie daarvoor verantwoordelijk is. Uh, wie hebben de fouten gemaakt? Wie hebben de beslissingen genomen? Was dat de directeur alleen? Wat was de rol van de raad van uh, commissaris... en de rol van uh, uh, de minister hmm. en de toezichthouders? En dat weten we allemaal nog niet en dus zullen we de komende tijd daar nog wel even mee bezig zijn. Is Vestia trouwens als coöperatie de grootste, de grootste met de grootste problemen als we Ja, dat, dat zeker. Ja. In financiële zin gaat het hier om miljarden en dat ging het bij de andere coöperaties niet, maar. Ja, je hebt er verschillende categorieën in de problemen... die we de afgelopen uh, tijd hebben gezien. Je had uh, klinklare fraude bij SGBB bijvoorbeeld. De directeur zit nu uh, ook in de gevangenis. Um, Rochdale, daar loopt nog een onderzoek. Er loopt nog een onderzoek in Rotterdam. En dan had je een andere categorie van fouten, incompetentie... die misschien wel heel dicht bij fraude uh, uh, zit. Maar uh, dat misschien niet per se is. Bij Servatius, de Kei, Boombron, de Kleine Meijerij, Rantree, WSG... en ze kunnen we nog even doorgaan... Um, de, de grote lijn in al die zaken is een bestuurder die eigenlijk onvoldoende gecontroleerd werd. Die zijn gang kon gaan en daar soms mee over de scheef is gegaan. Projecten project heeft, uh, is gestart die te veel geld uh, kostte. Maar een raad van toezicht die daar onvoldoende bovenop zat. En ook een toezichthouder die dat onvoldoende in de gaten had. Ja, dan zijn er nog meer woningcoöperaties dan die jij al noemde. Zijn er aanwijzingen dat het dan daar ook mis is gegaan? Of is er een beerput opengetrokken? Nou, kijk, er zijn natuurlijk. We hebben de honderden coöperaties in Nederland. En heel veel doen ontzettend goed werk. En doen dat ook voor een redelijk salaris en heel integer. Hm. Uh, maar je kunt aan de structuur wel zien dat er kans is dat het fout gaat. Omdat uh, het toezicht onvoldoende goed georganiseerd is. Dat zie je bij al die affaires. Dat is één grote rode lijn door al die affaires, dat een bestuurder zijn gang kon gaan... bij Rochdale, bij Boombron. Het is te makkelijk. Het was te makkelijk. Um, de projecten werden aangenomen. Um, men keek onvoldoende naar de, de financiële consequenties. De raad van commissaris was misschien niet competent genoeg... of zat er niet dicht genoeg op. De toezichthouder die controleert eigenlijk pas het jaar nadien. Dus als er vorig jaar iets mis is gegaan, dat zie je nu ook bij Vestia dan ziet eigenlijk de toezichthouder pas dat bij het presenteren van het jaarverslag... dat is weer een half jaar later. Mm. Dus dat is misschien als iets in januari fout gaat... dan ziet een toezichthouder pas anderhalf jaar later. Dus op die manier kunnen de dingen fout gaan... zonder dat er eigenlijk voldoende controle is. En zolang dat kan blijven bestaan, zullen we zien dat er affaires ontstaan. Goed. Um, je hebt de afgelopen jaren hier veel uh, met woningcoöperaties bezig gehouden. Uh, wat verwacht jij van zo'n parlementaire enquête? Nou ja, um, ik denk ook uh, dat, dat ze hun eigen rol gaan uh, onderzoeken. Um, hè, we zitten al tien jaar te wachten op een woningwet, we hebben het al gehoord. Die is er nog steeds niet en die is er niet alleen niet omdat er verschillende ministers steeds waren... Nee. maar ook omdat er steeds verschillend werd uh, gedacht. In het begin zeiden ze van ja, maar die toezichthouder moet ook niet te sterk zijn, niet te veel regels... want we moeten die corporaties niet te veel uh, met regels belasten... Ja. Um, dat was toen een keuze en nu komen we daar eigenlijk weer op terug. En tegelijk zie je ook dat op lokaal niveau... die corporaties ook heel vaak door politici lokale autoriteiten worden gevraagd... van we hebben hier een probleem in de binnenstad. Kun je ons niet helpen dat op te lossen? Ja, dat is niet echt je taak, maar je hebt wel geld. En zo wordt onze stad beter en daar profiteren jullie ook weer wat van. Dus ook op die manier heeft de politiek natuurlijk... Uh, heeft geholpen deze situatie uh, te laten ontstaan. En ik hoop dat dat dan op zijn minst aan de orde komt. We zijn benieuwd. Gertjan jan Dennekamp, dank je wel. Straks hoort u de topman van KLM, Hartman, over de slechte resultaten van Air France KLM het afgelopen jaar. Eerste verkeersinformatie. Dennis Mooi met een aflopende spits. Ja, dat zeker Marcel. Er staan er nog wel 30 hoor, files. 120 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A4 vanuit Hoogvliet naar Vlaardingen, bij Rotterdam dus. Tussen de knooppunten Benelux en Ketelplein staat 6 kilometer. Dat komt door een file op de A20, hoek van Holland-Gouda tussen Maasdijk en Schiedam, 10 kilometer. De rechterrijstok is nog steeds dicht vanwege een kapotte vrachtwagen. Verkeer vanuit het Westland in de richting van Rotterdam... rijdt om via De Lier en Delft over de N223, de A4... en dan de N470 richting de A13. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen Leidschendam en Dorp 8 kilometer. De A9, ook maar Amstelveen voor knooppunt Raasdorp 9. En op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht tussen Westervoort en Arnhem-Noord 6 kilometer door een ongeluk eerder vanochtend. De weg is een tijd lang dicht geweest, maar de weg is nu weer vrij. A28 naar Utrecht, daar staat tussen Nijkerk en Amersfoort. 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 10 minuten voor half tien. We gaan weer eventjes naar Mark Robin Visser. Die is nu op het plein in Den Haag. Op zoek naar festiviteiten, denk ik, rond Vrouwendag. Mark Robin? Nou, ja, god, de festiviteiten moet je niet op het plein zoeken. Want hier is een boekenmarkt op dit moment. En dat is, dat is echt een typische mannenaangelegenheid. Dat heb ik al lang gezien. Dus ik richt mij dan toch nog maar eventjes mijn ogen naar uh, Sociëteit De Witte. Waar de rode loper uit ligt. Ze zitten nu uh, binnen lekker te ontbijten. 75. Topvrouwen zitten daar, waaronder uh, prinses Maxima. Er staan hier twee glimmende bolides voor de deur, de AA64 en de AA82. Dat doet maar, zou ik zeggen. Uh, de ochtend uh, van die topvrouwen werd vanochtend geopend door de dagvoorzitter. Zij heet Saskia Paulussen. Laten we even luisteren hoe dat uh, ging. Hartelijk welkom bij dit uh, jaarlijks ontbijt van de Stichting Talent naar de Top. Het thema is rolmodelschap. He, hoe kan ik een rolmodel zijn en de komende generatie inspireren... Nou, rondom dit thema hebben we een prachtig programma samengesteld. Om tien over half tien de uitreiking van een prachtig boek, Haagse Hakken. En, en vervolgens sluit het om tien uur weer af. Dan heb ik nog een paar huishoudelijke mededelingen. Wij zitten hier, zoals gezegd, voornamelijk met vrouwen. En we mogen daarom vandaag zowel van de dames als van de heren gebruik gebruiken. En dat vinden ze fijn, dat vinden ze leuk. Die vrouwen er allemaal te dringen voor de WC van, van de sociëteit hier in Den Haag. Nou, dat zijn dus de topvrouwen. Die zitten te praten over de positie van vrouwen uh, in de samenleving natuurlijk. In het bedrijfsleven, andere organisaties. Maar ook uh, buiten dat ontbijt gebeuren er allemaal dingen vanwege uh, die internationale vrouwendag. Niet alleen bij de NOS, maar ook bij de collega's van uh, Sky Radio. Mevrouw Van Duivenbode, goedemorgen. Goedemorgen, al in. Zeg, uh, wat, wat doen jullie met uh, Vrouwendag? Ja, ja, ik hoorde jullie net al inderdaad al. Er wordt heel veel uh, gedebatteerd uh, rond Internationaal Vrouwendag. En over de rol en de positie van vrouwen. Ja. En het glazen plafond en, en de kansen. Wij vonden juist, want binnen de muziekwereld is dit zo niet het geval. En in zo'n decennia ja, zijn er al heel veel fantastische vrouwen die heel succesvol zijn. En het zijn allemaal stuk voor stuk powervrouwen. En dat was reden voor Sky om die powervrouwen even op een rijtje te zetten. En we hebben vandaag de hele dag uh, lang ontzettend mooie muziek van deze powervrouwen. die we uitzenden. Muziek van powervrouwen. En Jolande van Duivenbode, ben jij zelf ook een uh, powervrouw? <laughs> um, nou, ik vind dat iedere vrouw zich wel powervrouw mag noemen. Ik, uh, ik zit niet in de muziekwereld. Uh, um, maar nee. nou ja, ik vind dat alle vrouwen dat, uh, dat kunnen zeggen. Ja. Wat doe je bij Sky Radio? Ik uh, ben een producer en ik hou me met, uh, met de pers, uh, pers bezig. Ah ja, nou dat is toch behoorlijk power inderdaad. Zeg, dus, ja, de hele dag uh, de power vrouwen top 101 als ik goed geïnformeerd ben. Ja. ja. Uh, hebben jullie er niet meer kunnen vinden dan 101? Nou ja, we willen één dag, uh, één dag houden, dus één sterke lijst. Mensen konden ook, luisteraars konden ook kiezen op die lijst. En um, ja. Ja, het is een lijst geworden met, met allemaal topvrouwen. Met Nederlandse topvrouwen Nook, die er vijf keer in staat. En ja. natuurlijk Adele, die natuurlijk nu overal bovenaan de hitlijst staat, die komt er ook in voor. Uh, maar ook oude, ja. of uh, pauwvrouw van vroeger, echt van 1960 tot nu. Er Franklin, Cher, uh, de power van de Spice Girls, alles komt voorbij vandaag. Ja, nou ben ik vanmorgen op stap geweest met uh, Sibiele Dekker, de voorzitter van de topvrouw ja. die dit uh, hier organiseert hè, in Den Haag. En ook ik een heb, zangeres. Uh, wat zegt u nou? Ik zeg ook een zangeres. Is zij ook een zangeres? Ja, ja. Nou, nou, ik weet niet of de oud-minister ook zangeres is, maar in ieder geval vraag ik me nou af als man zijnde, hè, want ik kan het zelf natuurlijk niet zo goed beoordelen, of wij nu bij de NOS vanochtend genoeg gedaan hebben aan de Vrouwendag. Wat vind je? Um, nou, dat weet ik niet. Ja, het is belangrijk dat er op deze manier ook aandacht aan wordt besteed. En dat er hé, ja. dit soort eisen zal voorbij komen. Maar wij vinden het leuk om, om dus te laten zien van jongens... Er dus zijn ja, juist in de muziekwereld heel veel powervrouwen, en ja. ja, daar is het gewoon helemaal niet het geval, en wat draaien jullie nou op dit moment? Volgens mij komt nu uh, Lieke Lee voorbij, ook een van de nieuwere powervrouwen. Of Adele ah. nou, zie ik nu. Oh Adele. Ja. Nou, zullen we even... Nee, ik ben Grace. Oh. <laughs> ja, het zijn... Vanaf, al, ja, zullen we even gaan luisteren? Ja. Jolanda van Duivenbode van Sky Radio, bedankt en veel succes met jullie Powervrouwen Top 101. Dankjewel. Maar als het even kon, dan leef ik nog een Mark Hoefd is er in gesprek met Jolanda van Duivenbode, Kenner. Ook een Powervrouw, net als Geke Jonkers en Jorinne Vijverberg, onze redacteur van vanochtend. Die ook wel eens genoemd worden. Daar heb je helemaal gelijk in. Vijf voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Fors verlies in 2011 voor Air France KLM: 809 miljoen euro. 809 miljoen euro, precies. En de boosdoeners zijn onder meer de gestegen brandstofprijzen, economische crisis en politieke onrust in de Arabische wereld. Cijfers werden zojuist gepresenteerd in Parijs. En daar sprak onze correspondent Ron Linker met KLM-topman Peter Hartman. Het jaar 2011 werd in het bijzonder zeer zwaar gemaakt. Het begon natuurlijk met een sluiting weer van het luchtruim in april. Maar daarna hebben we dat drama gezien in Japan. En Japan is voor Air France KLM een van de meest belangrijke en winstgevende markten. Daarna hebben we gezien alle ellende in Afrika. En zoals u weet is Afrika ook vooral voor Air France een heel belangrijk continent. Met veel routes en veel lijnen.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 Geopolitiek heeft u het over, u heeft het over brandstofprijzen. Als ik zo om me heen kijk, financiële crisis bestaat er nog steeds in Europa, de Verenigde Staten. Politieke crisis ook in olielanden, belooft voor 2012 niet veel beters. Nee, 2012 zal zeker ook weer een zwaar jaar worden. Het enige grote verschil is dat we op dit moment een uh, fors pakket aan maatregelen klaar hebben liggen. Daar heeft u al de nodige over gehoord in de afgelopen maanden, moet ik zeggen. En we zijn bij de KLM al sinds januari bezig om met de mensen te praten over dat pakket. En er is een driejaarsplan hoe we het een en ander ombouwen. En hoe we de cijfers zullen gaan verbeteren. Want wat betekenen deze cijfers voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid binnen KLM? Eh, ik kan geen voorspelling doen voor wat betreft de brandstofprijs. Maar zoals we het nu inschatten, zie ik op dit moment geen aanleiding om mee te gaan in de verhalen dat wij massaal gaan ontslaan bij de KLM. We houden ons nog steeds aan de oorspronkelijke afspraken... meer waar voor ons geld. En als wij in staat zijn de productiviteit te verbeteren... door mensen op een andere manier en meer te laten doen dan voorspel ik, tenzij de hele wereld natuurlijk in oorlog komt... voorspel ik dat wij nog steeds in staat zijn op deze manier het plan te trekken. Binnen de, combinatie wordt gezegd, binnen de combinatie klm Air France wordt gezegd dat KLM het al jaren beter doet. Was dat ook dit jaar weer het geval? Dat was ook dit jaar weer het geval. En daar zijn we bijzonder blij mee. Maar we zijn getrouwd... En als je partner het wat slechter heeft... dan is het ook aan ons de taak om te zorgen dat je het met z'n tweeën beter doet. Want de combinatie geeft de kracht. En dat werd maar weer bewezen toen wij afgelopen jaar... bestemmingen zoals Rio de Janeiro en Buenos Aires openden. Dat konden we alleen maar doen omdat we de kracht hadden van de Franse markt met 60 miljoen additionele mensen. De NOS heeft vastgesteld dat er onder het personeel, niet alleen het cabinepersoneel, kabine, maar ook uh, op het hoofdkantoor, groeiende onvrede is over de samenwerking Air France, KLM. Uh, cultuurverschillen die uh, lastig te overbruggen zijn. Hoe groot is die onvrede volgens u? Volgens mij valt dat allemaal wel mee. En het, is natuurlijk, het past ook in deze tijd en in deze fase van de discussies om dit soort beelden naar buiten te brengen. Ik praat ook heel veel met het personeel. We hebben wekelijks roadshows gehad. En ik ben erg intensief bezig. Gewoon met de werkvloer. En ik heb een ander beeld. Ik merk bij onze mensen. En u heeft een paar maanden geleden ook alle ophef over de Martinair stewardessen gezien. Dat bleek achteraf ook allemaal wel mee te vallen. Ik blijf een optimist. Het glas is half vol. Het is een hele zware tijd die we tegemoet gaan. En de reden dat we nu zo'n snelheid zetten in deze ombuigingsplannen... Hè, er moet, zoals we dat bij de KLM zeggen, echt een bocht gemaakt worden... ben ik ervan overtuigd dat wij het doen. Ik weet ook dat bij Air France een enorm pakket aan maatregelen ligt... wat verder gaat dan bij de KLM. Absoluut waar. Daar heb ik het volste vertrouwen in dat dit nieuwe managementteam dat ook gaat realiseren. Hebben ze nog veel te doen, want de cijfers van voor het afgelopen jaar waren niet goed. KLM-topman Peter Hartman, hoor u. We zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 journaal. We wensen u een hele fijne dag. Bijvoorbeeld met de collega's van de KRO. Ja. dat de goed. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Het UWV komt zometeen uitleggen hoe ze in deze moeilijke tijd... meer werklozen aan een baan gaan helpen... terwijl ze zelf enorm moeten bezuinigen. Een Russische admiraal is vandaag in Den Helder... om daar de modernste Nederlandse marine technologie te bewonderen... en misschien wel aan te schaffen, wie weet. En ik hoor hem al even bij jullie in het krantenoverzicht um, voorbij komen. Piet Nederhoed uit Steenderen maakt de beste kaas ter mm. wereld. Ja, hmm, hoort u straks van Aan KRO. Goedemorgen Nederland. Na het nieuws van half tien met Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS Journaal. Shell stopt met de invoer van olie uit Iran. Volgens topman Voser sluit Shell zich daarmee aan met de sancties van het Westen. Lopende contracten worden nog nagekomen, maar de olieleveranties aan Shell stoppen binnen enkele weken. De VS heeft de Nederlandse eilanden Curaçao en Sint Maarten op een zwarte lijst gezet... wegens witwaspraktijken en drugshandel. De landen zijn van aandachtsgebied naar primair aandachtsgebied gegaan. De hoogste categorie. De Nederlandse schatkist loopt jaarlijks 2 miljard euro aan belastinginkomsten mis... doordat openstaande rekeningen niet geïnd kunnen worden. Blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. Bedrijven gaan op de fles en mensen blijken in de schuldsanering te zitten. En dan heeft de Belastingdienst het nakijken. Het ongeluk met containerschip Rina voor de kust van Nieuw-Zeeland... is veroorzaakt door haast, technische problemen en onduidelijke communicatie. Blijkt uit een onderzoeksrapport. De Rina liep in oktober vast en brak. En er veroorzaakte een milieuramp bij Nieuw-Zeeland. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB ah, Verkeersinformatie met nog 18 files, 75 kilometer bij elkaar opgeteld. De A12 bij Arnhem is in de richting van Utrecht weer open. Daar is nog wel veel vertraging. En bij Rotterdam loopt het vast op de A4 vanuit Hoogvliet naar Vlaardingen. Tussen de knooppunten Benelux en Ketelplein staat 6 kilometer. komt nog een file op de A20, daar kom ik zo bij. Ook de A4, maar dan in de richting van Amsterdam. Tussen Leidschendam en Dorp 8. En op de A9, Alkmaar-Amstelveen. Daar staat voor Knoppen Raasdorp 9 kilometer. Bij Rotterdam op de A15 richting Europoort. Voor het knoopend Benelux 8 kilometer. En op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Daar staat tussen Maasluis en Schiedam 4 kilometer. Daar heeft een kapotte vrachtwagen gestaan. De rechterrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. De werkloosheid stijgt en het UWV moet bezuinigen als dat maar goed gaat. Een Russische marine wil Nederlandse technologie. Psychiatrische patiënten die geweld gebruiken tegen hulpverleners... komen daar vaak mee weg en het ochtentumeur van Henk Spaan. Het is twee minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. <tieden> Harm van Attenveld is vanochtend in Amsterdam. Bij de politie waar ze vrezen dat door de invoering van de nationale politie door meneer Stolopstelten... straks de helft van het aantal politiebureaus hier in de stad dicht zal moeten. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Het UWV zit in een lastig pakket. Ze moeten meer werklozen aan een baan helpen... maar tegelijkertijd moet de uitkeringsinstantie 600 miljoen euro bezuinigen. Een zware opdracht in deze tijd van crisis. Goedemorgen, Fred Paling, bestuurslid van het UWV. Goedemorgen. Ja, Er komen meer werklozen op de arbeidsmarkt. Eh, 474.000 in januari. Um, en die werkzoekenden moet u aan een baan helpen met minder middelen. Namelijk uh, mensen moeten eruit. 5.000 tot 6.000 banen gaan er verdwijnen bij u. Hoe gaat u dat doen? Ja, ja dat is inderdaad een indrukwekkende opgave. Uh, het werkbedrijf uh, wat verantwoordelijk is uh, voor die uh, taak... die. Uh, gaan we in de periode tussen nu en 2015 met de helft in capaciteit terugbrengen. Ja. En dat betekent dat we voor een groot deel van de mensen die werkeloos worden... nu bezig zijn met het ontwikkelen van een e-dienstverleningspakket... waarbij mensen in belangrijke mate zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om een andere baan te vinden. Ja. U gaat het met een, een digitaal handigheidje, gaat u dit oplossen? Nou, wat we gaan doen is een, een uitgebreid pakket aan e-diensten uh, ontwikkelen, uh, waar een groot deel van de mensen echt op een goede manier zichzelf mee kan, uh, kan helpen. En wat we gaan doen is de capaciteit uh, die we overhouden, vooral concentreren op de mensen die het extra moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, zoals ja. ouderen en uh, mensen met een arbeidsbedrijf. Ja, daar, daar komen we zo over te spreken. Um, maar die e-diensten, hoe, hoe werkt dat? U nou, moet zich voorstellen dat uh, uh, iedereen een uh, eigen digitale werkmap uh, krijgt... waarin hij uh, elke week vacatures krijgt uh, aangeboden... Maar ook allerlei ondersteuningsinstrumenten, zoals uh, e learning uh, module, uh, digitale sollicitatievaardigheden, uh, ondersteuningsinstrumenten en allerlei andere zaken waarmee mensen zelf beter hun weg uh, naar een nieuwe baan kunnen vinden. Ja. Nou, Oké, okay, dat is, dat is een, een mooie oplossing waarschijnlijk. Maar is het ook de oplossing? Want de komende drie jaar moet het UWV 600 miljoen euro bezuinigen. Uh, voor 2015 moet er ook nog tussen de 5000 en 6 banen uh, bij u verdwijnen, zoals ik al zei. We zitten in een ja. crisis. Het aantal werklozen neemt toe. En dan komt u met een e-dienst. Met een e kan het UWV het werk wel aan eigenlijk? Nog? Ja, wij zijn geconfronteerd met een forse bezuinigingstaakstelling. Dat klopt. U heeft ook kunnen lezen dat het kabinet nadrukkelijk inzet op meer eigen verantwoordelijkheid voor de werkzoekenden. Wij combineren die twee dingen nu met elkaar door de reductie aan capaciteit te vervangen... Uh, door een, een ja, wat ik al zei, een e-dienstverleningspakket... waarbij dat, mensen die eigen verantwoordelijkheid soort... in kunnen vullen. Eigenlijk is dat een soort Sorry, ik kon u even niet verstaan. Nee, er zit wat vertraging op de lijn. Um, ja. Eigenlijk is dat een soort nood, uh, ja, een noodmaatregel die u moet nemen. U kunt niet anders. Nou ja, voor een deel was het zo dat we al uh, voordat die maatregelen genomen uh, uh, werden... bezig waren met uh, het ontwikkelen van e-dienstverlening. Omdat een forse groep werklozen. Uh, dat ook beter waardeert dan uh, het alsmaar naar een UWV-kantoor uh, komen. Maar het klopt inderdaad dat we door die bezuinigingen uh, gedwongen ja. zijn om in een veel hoger tempo dan we aanvankelijk van plan uh, waren. Voor een hele grote groep uh, werkelozen die in, in dienstverlening, de standaarddienstverlening, te laten zijn. Kijkt u met argusogen ogen naar het katshuis, waar dus op dit moment de onderhandelingen over die nieuwe extra bezuinigingen uh, aan de gang zijn. Kunt u nog meer hebben? Nou ja, wij uh, kijken natuurlijk altijd uh, naar uh, wat uh, politiek Den Haag uh, bedenkt op het gebied van de uh, sociale zekerheid. En uh, nou ja, we, we wachten af uh, wat uh, het nieuwe bezuinigingspakket voor de sociale zekerheid uh, gaat ja. opleveren en wat dat weer betekent voor de taken van het UWV. Ja, uh, u wacht af, maar wacht u ook in spanning af? Ja, uh, spanning uh, die is er denk ik overal in de, in de maatschappij uh, en dus ook bij het, uh, bij het UWV. Ja. Kijk, uh, die bestaakstelling die er al ligt uh, betekent al een enorme opgave voor het UWV uh, personeel. Dus uh, ja, wij hopen niet dat we uh, uit dat bezuinigingspakket nog met een extra taakstelling geconfronteerd worden. Nee, dat zou een ramp zijn? Nou, zo zou ik het niet willen noemen, maar dat levert wel een enorme nieuwe uh, extra uitdaging uh, op. <laughs> en ik denk... Uh, ja. Dat we, ja, dat we al voldoende voor ons kiezen hebben. Een enorme uitdaging, zegt u. Hoe lang kun je dat nog positief formuleren? Ja, ik zie voldoende perspectief in het neerzetten van ons nieuwe dienstverleningsmodel mm -hmm. om toch met minder middelen dat te doen wat mogelijk is om mensen die op zoek zijn naar een andere baan ook te helpen met het nemen van die eigen verantwoordelijkheid. Ja. U wacht af, u ziet het als een uitdaging. Heeft u deze dagen contact intensief met minister Henkamp, uw werkgever of uw baas eigenlijk? Wij hebben regelmatig uh, contact uh, met de minister en de, en de staatssecretaris. En uh, ja. deze dagen niet meer of minder dan anders. Nee, dat is niet, uh, dat is niet even opgevoerd, dat contact. Het is uh, op, precies op dezelfde goede uh, contactverhouding uh, als we de afgelopen periode met elkaar hebben gehad. Ja. Uit uw jaarrapport blijkt dat de WW-kas helemaal leeg is. Uh, dat is de kas voor werkloosheidsuitkeringen. Uh, en die moet aangevuld. Het kabinet vult die tekorten aan na het afschaffen van de werknemerspremie. Dat is de afspraak. Hè? Uh, maar ja, er moet bezuinigd worden, net als bij u. Hoe krijgt u nou weer geld in de kas in de toekomst? Ja, Het is zo dat wij regelmatig uh, publiceren over uh, de, de toestand van de, van de fondsen, onder andere ook de WW-fondsen. Mm -hmm. uh, wij laten ook zien uh, ja, welke premie er nodig zou zijn om uh, inkomsten en uitgaven op elkaar uh, uh, aan te sluiten. Uh, maar zoals u zelf al uh, zegt, uh, feitelijk maken uh, de WW-uitgaven gewoon onderdeel uit van de totale overheidsbegroting. Uh, dus het is aan het uh, kabinet om uh, te besluiten op welke wijze ja. ze... Ja, de uitgaven en de inkomsten met elkaar in evenwicht willen brengen. Ja, en als ze daarop gaan bezuinigen, wat niet helemaal onwaarschijnlijk is op dit moment, dan heeft u een probleem. Kijk, als het kabinet zou uh, besluiten om een uh, ingreep te doen in de, uh, in de WW, uh, mm -hmm. ja, dan, uh, dan zal dat consequenties uh, hebben uh, vooral voor de uitkeringsgerechtigden. Wat voor consequenties? Uh, en veel minder voor het UWV. Ja, dat hangt uh, af van het type maatregel wat men, uh, men neemt. Ja, het is koffie die kijken hè? Uh, dit is gewoon afwachten uh, wat de politieke besluitvorming uh, over de bezuinigingsmaatregelen oplevert. Ja. Nou, één ding kunnen we wel zeggen, u krijgt het alleen maar drukker. Want de trend is dat er haast geen, uh, dat kwam gisteren naar buiten, vaste contracten worden gegeven. Uh, dat blijkt uit uw, uw jaarrapport. Uh, maar 2000 mensen in Nederland hebben vorig jaar een vast contract gekregen. Wat zijn de gevolgen voor het UWV eigenlijk daarvan? Krijgt u het nou drukker? Ook in de toekomst? Nou, wat we zien, uh, wat we zien uh, uh, uh, uit het onderzoek wat we hebben laten doen, is uh, dat bij het in dienst nemen uh, mensen veel vaker een uh, langdurig tijdelijk contract krijgen uh, met de uitzicht op een vast contract mm -hmm. en in veel mindere mate direct een uh, vast contract. Dat heeft op zichzelf, uh, die uh, wijziging, heeft geen invloed op het werk van het uh, UWV. Uh, want op het moment dat mensen in dienst uh, zijn, uh, dan gaan ze uit de WW. Dan is er nog een andere groep, een grote en groeiende groep, een belangrijke groep... die moeilijk te bemiddelen is, namelijk de 55-plussers. Hoe gaat u die helpen? Kijk, we hebben uh, met die bezuinigingstaakstellingen uh, waar ik net aan uh, refereerde... Uh, hebben we uh, keuzes moeten maken. Ja, want die krijg je niet, uh, de via uh, de e-dienst. Ja, e ja, aan de ene kant de e-dienstverlening, aan de andere kant de capaciteit die we hebben inzetten... ...op de groepen waarvan we weten dat die het extra moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. En dat geldt bijvoorbeeld voor die uh, 55-plussers. En dat betekent uh, dat we 150 mensen hebben vrijgemaakt... ...om die groep uh, extra te ondersteunen ja. bij het vinden van een nieuwe baan. De zogenaamde werkcoaches zijn dat, hè? Uh, dat, is, dat zijn werkcoaches. Uh, en in dit geval zijn dat werkcoaches die speciaal vrijgemaakt zijn om uh, die 55-plus groep uh, ja. te ondersteunen. Ja. Er zijn nu tussen de 30 en de 40 coaches, dat worden er 180. Nou, Dat is een flinke opvoering, zou je kunnen zeggen. Uh, dat schiet op. Maar die moeten 110.000, wat ik maar even um, ouderen noem, aan het werk gaan helpen, 55-plussers. Dat is één coach op 600 werkzoekenden. Hoe gaan die dat doen? Kijk, de capaciteit uh, die we uh, hebben, die 150 uh, FTE die we vrijmaken om uh, specifiek aandacht te besteden aan uh, die 55-plus groep. Mm -hmm. Die gaan die 55-plussers die het niet zelf uh, redden... ...bijvoorbeeld in workshopverband uh, extra ondersteuning uh, geven. Ja, maar dat is één coach en op zich we mensen. Weten, uh, we weten uit de praktijk dat die extra uh, inzet van die, uh, die, uh, die uh, werkcoaches... ...en het organiseren van workshops en netwerkbijeenkomsten... ...dat dat een enorm positief effect heeft op... Uh, ja, de mogelijkheden van die groep mensen om uh, ook weer een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Ja, maar is één coach genoeg voor 600 mensen? Ja, de, de, de, er is niet alleen uh, één coach uh, die één werkloze helpt. De combinatie van uh, die e-dienstverlening die ook voor die 55-plussers uh, geldt... En, het, en de aanvullende activiteiten uh, maakt dat we uh, ervan ja. overtuigd zijn... dat we voor die doelgroep een programma uh, hebben wat uh, maakt dat uh, de, de, ze de steun in de rug uh, krijgen die ze nodig hebben. Ja, nou begrijp ik, dat is een groep die je moeilijk aan de slag krijgt. Maar je kunt ook zeggen, op een gegeven moment moet je misschien ja, uh, accepteren... dat een bepaalde groep of een bepaald aantal mensen gewoon niet aan het werk zou komen. In het verband met de wat ouderen, die 55-plussers, die zijn namelijk gewoon te duur. Ja, wat we zien is dat uh, de beeldvorming aan de kant van de, de werkgevers over uh, de, de doelgroep, uh, dat die echte bijstelling behoeft. Daar hebben we de afgelopen periode in campagnes ook op uh, ingezet. En wat we daar ook hebben laten zien is dat uh, de kennis en ervaring die die 55-plussers uh, meebrengen, dat die uitermate mm -hmm. uh, nuttig kan zijn uh, voor bedrijven, ook in tijden van economische crisis. Ja, dus daar moet je je gewoon niet bij als maatschappij. Inderdaad. Ja. Nou goed, 474.000 werklozen. U moet 600 miljoen bezuinigen. Er verdwijnen tussen de 5.000 en de 6.000 banen bij het UWV. Uh, maar 2.000 mensen hebben een vast contract gekregen vorig jaar in Nederland. En met één coach en wat e-diensten moet u zo'n 655-plussers aan een baan gaan helpen. En u zegt het gaat prima, het is een uitdaging? Wat ik al aangaf is dat het inderdaad een enorme uitdaging is om die bezuinigingstaakstelling die forse consequenties heeft voor onze eigen medewerkers te combineren met het perspectief van het een steun in de rug geven van mensen die op zoek zijn naar een andere baan. Maar we zijn ervan overtuigd dat met de... De trajecten die we nu inzetten, dat we het, uh, ja, het meest optimale do doen. wat uh, ons binnen de mogelijkheden die we hebben uh, gegeven is. En verder wacht u af wat er allemaal uit het Katshuis naar buiten gaat komen straks. Dank u wel, Fred Paling, bestuurslid van Uitvoeringsinstantie UWV. De vraag van vandaag. Uit onderzoek van Deense wetenschappers blijkt dat roodharigen minder pijn hebben dan niet-roodharigen. Mensen met een rode haardos lijken weinig last te hebben van scherpe prikkels. Dat blijkt uit een test met chilipepers. Hoe kan dat? Dermatoloog Tim Wentel heeft het antwoord. En dat heeft te maken met de genen van de roodharigen. Die hebben een bepaald gen, MC1R, melanocortine 1-receptorgen. Dat heeft iedereen, maar roodharigen hebben daar een afwijking in. En dan wel een afwijking van beide ouders gekregen. Dan krijg je rood haar. Maar je krijgt ook een aantal andere dingen. En een van de dingen wat we al weten, is dat de pijnbeleving anders is. Want oude onderzoeken zeggen juist, je voelt meer pijn als roodharige, Maar dat is wel pijn, dat werd toen getest, van een elektrische schok aan de huid. En dat is natuurlijk een hele andere pijn dan peperstof op of in je huid. En ik denk dat daar het verschil ook zit. Wat de Denen hebben onderzocht, is dus de gevoeligheid voor capsaicina, voor peperstof. En dat zijn weer andere ja, gevoelsensoren, andere sensoren, andere receptoren in de huid. Dan dat je bijvoorbeeld een pijnprikkel geeft van elektriciteit, vlaam of koude of warmte. En ik denk dat daar het verschil is. Hier. Dus je kan niet zwart-wit zeggen, roodharige heeft meer of minder pijn, maar het zal eerder een mix van beide zijn. Dermatoloog Tim Wentel in het raadsel van de pijngrens bij Roodhaarige. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen. Goedemorgen Nederland.kro.nl. Voor uw vraag van vandaag gaan we terug naar Amsterdam. Harm van Attenveld... Op een politiebureau, dat gaat sluiten waarschijnlijk. Hier links is de meldkamer. Dat uh, is de plot, zoals wij die noemen. En daarmee uh, kunnen mensen die op straat zijn uh, in contact komen. Zodat ze iets kunnen natrekken wat ze tegenkomen. Auto, bestuurder. Ronald Lomé is al 37 jaar bij de politie. Ik loop met hem het politiebureau Suriname-Plein uit. U bent ook plaatsvervangend voorzitter van de ondernemingsraad. En daarom bent u druk in touw deze dagen. Want gisteravond stond het weer in de krant hier in Amsterdam. 15 van de 32 wijkbureaus hier in de stad die gaan dicht. Dat is de vrees van de Algemene Politievakorganisatie. En dat komt allemaal door de invoering van de nationale politie. Die opstelte, minister opstelt we invoeren per 1 juli. Vreest u dat dit bureau ook straks dicht gaat? Nou ja, het ligt wellicht in de mogelijkheden dat dit bureau ook dicht gaat. Het bureau uh, Surinameplein is niet uh, makkelijk te vinden. Uh, en wellicht wordt het samengevoegd met een van de andere bureaus in Amsterdam-West. Is dat zo erg? Nou Natuurlijk ja, uh, is dat erg. Dat is ook jammer. Op dit moment uh, zijn we eigenlijk een dichtbijpolitie. Dat betekent dat we makkelijk uh, te vinden zijn voor uh, de burger... en dat de burger makkelijk in contact komt komen... Uh, met 32 politiebureau's uh, heb je al snel een politiebureau uh, om de hoek. En uh, we zijn uh, dan makkelijk uh, te vinden. Zonnetje schijnt hier schijn over het Surinameplein. De verkeersader aan de westkant van de stad. Maar goed, als we naar die plannen van uh, minister Opstel te kijken... die wil minder mensen achter het bureau en de sterkte op straat op peil houden. Daar is toch niks op tegen? Uh, nee, daar is uh, helemaal niks op tegen. Maar wat is uw grote pijnpunt dan? De ondernemersraad van de Amsterdamse politie die denkt dat die plannen niet helemaal duidelijk zijn met betrekking tot de sterkte. Er zijn groepen mensen die de minister tot de sterkte van die operationele politie wil die op dit moment uh, bij de ondersteunende diensten zitten. En dat betekent dat uh, de sterkte eigenlijk voor uh, de agent op straat of de rechercheurs toch naar beneden zal gaan. Met andere woorden, opstelte haalt, haalt boekhoudkundige Trux uit en daardoor is er straks minder blauw op straat? Nee, ik ga niet zeggen dat opstelte boekhoudkundige Trux uh, uit uh, haalt. Maar zal er straks minder blauw op straat zijn als die nationale politie in feite... Nou, doordat hij de cijfers op een andere manier benadert en, uh, en uitlegt... Uh, dan zal dat uiteindelijk leiden tot uh, minder blauw op straat. Kunt u de veiligheid van de burger na 1 juli dan nog garanderen? Kijk, politieagenten doen altijd hun best. Uh, ja, maar kunt u het garanderen? Uh, nou ja. Het zal moeilijker worden. Het komt ongetwijfeld onder druk te staan. Als we meer rechercheurs, minder regisseurs kunnen hebben en minder mensen in, in uniform op straat... dan betekent dat ongetwijfeld ook iets voor de veiligheid. Veranderen is moeilijk, zeker in zo'n grote organisatie. En ja, Bent u niet gewoon ook een beetje star? Nou, de politie is een groot en log apparaat, maar star zijn we natuurlijk niet. Veranderen zal altijd uh, pijnpunten met zich meebrengen. Uh, alhoewel wij vinden dat uh, aan de bedrijfsvoeringskant wil de minister 28% uh, personeel bezuinigen. Mensen achter het bureau hebben we het dan over. Hè? Dan hebben we het over ondersteunende mensen die zorgen dat politiemensen uh, op straat en rechercheurs hun werk op een goede manier kunnen doen. Uh, die zorgen voor uh, het materieel. Uh, als, als die wegvallen, dan zullen politieagenten dat, uh, dat zelf gaan doen. Nou, dat betekent toch, dat uh, ook dat betekent iets voor uh, het aantal mensen wat op straat zijn werk zal kunnen doen. De politiewet die de invoering van die nationale politie mogelijk moet maken, die is al door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet er nog over praten. En wat is uw boodschap aan die leden van de Eerste Kamer? Nou, de leden van de Eerste Kamer die zullen heel erg goed moeten kijken uh, uh, aan de bedrijfsvoeringkant, uh, de ondersteunende diensten, uh, dat daar niet te veel wordt weggesneden, dat uh, nee, er wordt gedacht aan uh, één of drie. Uh, politiedienstencentra, waaruit uh, die, uh, die service richting uh, operationele kant uh, verzorgd zal worden. Uh, dat dat uh, zorgvuldig gebeurt. Uh, dat er zorgvuldig met die mensen wordt omgesprongen. En dat de sterkte goed uh, gehandhaafd blijft zoals die nu is. En uh, dat... Uh, de mensen die, uh, die het werk moeten doen in die operationele sterkte... dat uh, er niet te veel groepen ingestopt worden... Die feitelijk, niet meer, uh, die feitelijk niet het werk op straat doen. Duidelijke boodschap vanochtend vanuit Amsterdam voor Den Haag. Waarschijnlijk vanuit de tuin van het politiebureau... was dat een bijdrage van Harm van Attenveld. Straks Russische admiraal in het voetspoor van Peter de Grote. Maar nu eerst. 3, 2, 1... Goal. Deze dag, 2003. Op 8 maart 2003 is de finale van het eerste seizoen van Idols. Weet u nog waar u was? De talentenjacht is een enorme hype en de finale tussen Jim en Jamai... wordt bekeken door 5 miljoen mensen maar liefst. Muziekproducer Erik van Tijn is een van de juryleden van Idols. Ruim 7600 aanmeldingen kunnen we eigenlijk nu al spreken van een circus. Welkom bij we gaan audities houden in het hele land. Die eerste uitzendingen dat waren een aantal audities. En dat was voor ons een hele vreemde ervaring. Want ik had alles audities meegemaakt natuurlijk. Maar dat was dan altijd kamers en zonder camera's. Moeilijk, hè, zingen? Ik vond het niet zo mooi klinken, moet ik eerlijk zeggen. Het is twee uur s'nachts, we liggen in bed. Ik vind het echt helemaal niks. Nog één klinkt echt nergens naar. En wij, eh, met z'n vieren, waren allemaal nogal verrast. We hadden wel wat mensen verwacht. Ik denk, nou ja, oké, okay, er zitten alles wel wat types bij. Die snappen het zelf niet. Dat nu was 90 was uh, op die manier gekomen. Die vonden het gewoon leuk en die wilde graag op televisie komen... en die ging je gek doen. I you that I love you. Ja, ik kan me ook de auditie van Jan nog heel goed herinneren... dat was in Rotterdam. En er komt een jongetje binnen met een brilletje op... en hij zag er heel vriendelijk uit. Ik dacht meteen, ja, weet je, hij is te wel goed... maar daar zijn we niet naar op zoek. Ik denk eigenlijk dat je het niet bent voor ons. Omdat, ja, je bent wel goed, maar we zijn op zoek naar een en dat zag ik helemaal niet in hem. Hier komen ze, de aller-allerlaatste twee kandidaten... de finalisten van Idols 2003. Hier zijn Jim en Jamai. de man van Johnny Kaagman, Bert Ruiter... die, die kwam uh, wat later naar de studio, op die avond van de finale... en toen vertelde hij ook heel ree door de straat en er is echt helemaal niemand op straat. Iedereen zit voor de buis. Ja, en dat vonden we natuurlijk toch wel grappig. Normaal heb je dat alleen met voetbalwedstrijden die heel belangrijk zijn. En hier zijn ze voor de allerlaatste keer, ik zal ze gaan missen, de jury van Idols, Henk Jan Smits, Erik van Tijn, Jurnie Kaagman en Edwin Jansen. Ja, in de tijden van, van het programma veranderde mijn leven ook al omdat uh, ik ineens van totaal onbekend een soort van bekend gezicht kreeg. En dat sta je in de Oudersheind. Dus er er ineens een, een, een, een moeder met, met, met een kind op mij af. En die begon gewoon een soort van hysterisch te krijgen. Idlef! Idlef! En ik weet nog heel goed dat die twee jongetjes... Want het waren hele jonge jongetjes. De een was 15 en de ander was 16. Die stonden daar met z'n tweeën die hielden het niet meer van de spanning. De winnaar is geworden... Zamai! Ik denk wel dat Idols een enorme impact heeft gehad op de muziek... maar vooral ook de tv-wereld. Want ja, er zijn heel veel programma's die daar... of van afgeleid zijn, of min of meer hetzelfde zijn... daarna gekomen en die zijn er nog steeds. Dus er is gewoon een, een soort van nieuw genre aangeboord... en het is nog steeds enorm populair. muziekproducer en jurylid Erik van Tijn... over de finale van het eerste seizoen van Idols op 8 maart 2003. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Zes minuten voor tien. De hoogste baas van de Russische marine staat vandaag in Den Helder... op het modernste marineschip dat we in Nederland hebben. Admiraal Vizotsky is in Nederland voor een driedaags bezoek, waarbij hij vooral uit is op onze technologie. Correspondent in Rusland, Peter Koer, Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat voor het eerst dat Rusland in het Westen op zoek gaat naar westerse defensietechnologie? Nee, we hebben een aantal jaren geleden hebben gehad. Dat, een aantal jaren, twee jaar geleden, gehad dat, dat ze naar Frankrijk gingen. En dat was ook de marine om het Franse landingsvaartuig de Mistral eens te bekijken. En dat leidde tot een, tot een deal. Die hebben, ze, die hebben ze gekocht. En eh, ze mogen er ook zelf mogen ze een paar bouwen. En dat heeft er allemaal mee te maken dat eigenlijk na twintig jaar. de Russen erachter zijn gekomen dat hun defensieindustrie zo verouderd is dat ze geen modern wapentuig zijn. Zelf meer kunnen maken. Ja, betekent dat ook dat wij onze techniek, onze hoogstaande techniek, natuurlijk gaan verpatsen aan de Russen? Nou, niet helemaal. Kijk, die Russen, we hebben een rare verhouding met de Russen. Hè? Ze zijn geen lid van de NAVO natuurlijk. Er is wel een Russisch, Russische NAVO-raad. En er is een vaste vertegenwoordiging van Rusland bij de NAVO in, in, in Brussel. Maar ja, we houden ze toch een beetje op een afstand. En vooral de nieuwe NAVO-landen, de Baltische landen bijvoorbeeld... die zijn helemaal niet blij dat de Fransen bijvoorbeeld... die deal hebben gemaakt met die, met die mistral. Want die zien Rusland altijd nog als een bedreiging. Maar ja, geld hè? Ja. Ja, nou, daar is flink geld te verdienen voor ons. Ja, uh, Poetin heeft aangekondigd in zijn verkiezingscampagne de afgelopen, we afgelopen weken... dat hij 500 miljard euro uh, in het leger gaat stoppen in de komende 12 jaar. Ja. Dus uh, dat, uh, dat is per jaar, jaar zo'n uh, zo 50, zo 50 miljard. En dat kunnen ze niet in eigen land besteden. Want nu al lopen de defensieheren uh, defensie hier die zeggen tegen hun eigen industrie... tanks kunnen jullie niet bouwen, die nemen we niet meer af. De aloude Kalashnikov die hebben ze ook een aantal maanden geleden afgeschaft. Die ja. kopen ze ook niet meer, omdat hij maar niet vernield wordt. Dus eh, ja, ze moeten de markt op. Ja, hoe zit het eigenlijk met de marine ambities van de Russen? Want ze hebben dus blijkbaar ook wel behoefte aan nieuwe schepen. Ja, er is natuurlijk een hele nieuwe ontwikkeling in de, in de Noordelijke IJszee vooral. Hè. De, de, de ijslaag smelt en, en het wordt steeds, steeds aantrekkelijker... om daar ook naar energiebronnen te gaan boren. Olie en gas zit daar in overvloed. En die gebieden moet je natuurlijk beschermen. Je herinnert je een paar jaar geleden... hebben wij al een Russisch vlaggetje op de Noordpool geplaatst... op de bodem ja. van, de, van de Noordelijke IJszee... om aan te geven dat de Noordpool van ons is. En dan moet je dus ook wel een vloot hebben die dat, die dat onderstreept... En die die dat, die dat beschermt, dat, dat, dat gebied. En dat gaan we doen. Uh, we gaan acht nieuwe kernonderzeeërs bouwen. Wanneer, nee. weten we niet. Nee. Uh, en we gaan allemaal nieuwe schepen ko kopen. En waarschijnlijk de meeste daarvan in het buitenland. Ja, ik heb het al eerder gezegd in mijn aankondiging... naar dit onderwerp toe. Uh, Peter de Grote, daar moest ik ook even aan denken. Speelt dat nog een rol? Ja, het speelt natuurlijk wel een rol. Maar vooral dat hij ook uh, gaat kijken bij Dame Shipyards. Hè. Dat is natuurlijk. Uh, Dame heeft, uh, is in het gat gesprongen in het begin jaren negentig. Toen al die marinewerven hier stil kwamen te liggen. Zijn ze daar sleepbootjes gaan, uh, ja. gaan, gaan, gaan maken op die marinewerven? En, uh, dus die hebben hele goede contacten met die marine daar. En uh, ja, dat, daar, ik denk dat daar goede zaken mee te doen valt. Het gaat om geld, geld, geld. Geld, geld, en geld. Ja, geld, ja. Het, oude, het, oude, het oude vijandbeeld. Ik denk dat we dat wel inruilen voor. Oké, dankjewel Peter. Tot zover het nieuws van 10 uur. Europees voetbal op radio 1. Vanavond om 7 uur de Europa League. Twente, Schalke. Tot de voorzet bij de tweede paal moet Vernelis de bal wegkoppen. Valencia, PSV. Dan Lens, Hakbal, Lens, Hudsonson en over de goal. En AZ, Udinese. Voor hem erin schieten. Oh, dat doet hij heel mooi. Prachtig toepen. De Europa League. Vanavond vanaf 7 uur, radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Want bij Lexus halen en brengen we uw Lexus standaard bij elke grote onderhoudsbeurt. En krijgt u kosteloos een vervangende Lexus. Zodat u kunt blijven doen wat u wilt. Naar de spa bijvoorbeeld. Welkom bij Lexus. Oh, dag Frans. Jij belt vast over de verhuizing, wanneer we moeten helpen. Zit je daar al? Ik ken de verhuizers. Jij ook al? Zorgeloos verhuizen